Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde geschapen geeft en die trouwig houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen de werken uw handen. Amen. Genade, vrede zij i van God en den Vader. En de Heer Jezus Christus, door den Heilige Geest. Amen. Laat ons beginnen met het zingen van Psalm 105 en daarvan het vijfde en het zesde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn woord wordt altijd trouw volbracht. Tot in het duizendste geslacht, het verbond met Abraham zijn vriend, bevestig hij van kind tot kind. Wij zingen psalmen 105 en daarvan het vijfde en het zesde vers. Mm. van de Evangelie van Marcus en daarvan het vijfde hoofdstuk, beginnende met het 21ste vers door het einde, maar vooraf de twaalf artikelen van ons algemeen christelijk geloof. Ik geloof in God en Vader, den almachtige Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heren,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 Ik geloof in de heilige geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding des Vlees En een eeuwig leven. U is genoemd, Marcus 5, vanaf 21 tot het einde. En als Jezus wederom in het schip overgevaren was, aan de andere zijde vergaderde een grote schare bij hem... en hij was bij de zee. En ziet, er kwam een van de overste der synagogen... met name Jairus. En hem ziende, viel hij aan zijn voeten. En hij bad hem zeer, zeggende... Mijn dochtertje is in haar uiterste. Ik bid u dat gij komt en de handen op haar legt... opdat zij behouden worden en zij zal leven. En hij ging met hem... En een grote schare volgden hem en zij verdrongen hem. En een zeker vrouw die twaalf jaren de vloed des had en veel geleden had van veel medicijnmeesters en al het haren daaraan ten koste gelegd en geen baat gevonden had, maar met welke het vele jaar erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schare van achteren en raakte zijn kleed aan. Want zij zeiden, Indien ik maar zijn klederen mag aanraken, ik zal gezond worden. En terstond is de fontein als bloeds opgedroogd. En zij gevoelde aan haar lichaam dat zij van die kwaal genezen was. En terstond Jezus bekennende in zichzelf de krachten die van hem uitgegaan was, keerde zich om in de schare, En hij zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? En zijn discipelen zeiden tot hem... Gij ziet dat de scharen u verdrinkt en zegt gij wie heeft mij aangeraakt? En hij zag rondom om haar te zien die dat gedaan had. En de vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschied was, kwam en viel voor hem neder en zeiden hem al de waarheid. En hij zeiden tot haar dochter, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede en zijt genezen. Van deze uw kwal. Terwijl hij nog sprak kwamen enigen van het huis des overste der synagogen zeggende. Uw dochter is gestorven. Wat zei het ge de meeste nog moeilijk. En Jezus terstond gehoord hebbende het woord dat er gesproken werd. Zeiden tot een overste der synagogen. Vrees niet geloof alleenlijk. En er liet niemand toe hem te volgen dan Petrus en Jacobus en Johannes den broeder van Jacobus. En kwam in het huis des oversten der synagogen en zag de beroerte en degenen die zeer weenden en huilden. En ingegaan zijnde zeide hij tot hen, wat maakt gij beroerte en wat weent gij? Het kind is niet gestorven, maar het slaapt. En zij belachten hem. Maar hij, als hij hen allen had uitgedreven, nam bij zich den vader en de moeder des kinds en degenen die met hem waren... ...en ging binnen waar het kind lag. En hij vatte de hand des kinds en zeiden tot haar... ...Talita kumi, het welk is zijnde overgezet, gij dochtertje... ...ik zeg u, staat op. En terstond stond het dochtertje op en wandelde... ...want het was twaalf jaren en oud. En ze ontzetten zich met grote ontzetting. En hij gebood hun zeer, dat niemand datzelfde zou weten... ...en zeide dat men haar zou ten eten geven... Dat zover de schriftlezing. Laat ons voorgaan het gemeenschappelijk gebed. Ach, Here, hebt het nog volgens uw goddelijke voorzienigheid nog een weer willen geven. Dat we nog weer een plaats mogen hebben onder uw woord. En heren, zou uw woord nog willen zegenen. Ach, heren, hij weet, wij hebben het al van uw woord mogen horen. Wij hebben allemaal een dode kwaal. Dat hebben we ook vanochtend gehoord door onze diepe bondsbreken adem. En ach, Heere, gij weet, daar is maar enige hoop van verlossing van die dodelijke kwaal. En dat is alleen door Ieden die enige God. Zou het U nog willen begagen, om uw woord nog te zegenen tot waarachtige bekering. En dat gij het zegenen mocht, Heer. Tot de onderwijs en tot de vertroosting van uw arme volk. En tot de beschaming van de duivel. Heren, mocht uw lieve geest nog eens uitstorten. En dat ge nog van hart tot hart nog eens door onze midden nog eens gaan mocht. En dat ge nog eens geven mocht dat uw woord nog vruchtbaar gemaakt mogen worden. Tot verheerlijking in van uw naam. Door de verdiensten van ieden zegende middelaar Jezus Christus. heerige denkt aan jong en oud te samen. Wij, mocht nog, wij mogen nog wezen in de heden der genade. Wij zijn nog in de tijd in verschil van zoveel anderen. Die door de dood zijn weggenomen. Heren, er zit ook onder ons die rouw dragen. Ach, mogen ze nog ondersteunen? En mogen de wegen nog geheiligd worden. Gedenk dan weduw, Weduwnaar naar een wezen. Gedenk ieder gezin, heren. Gij weet de zorgen, de komer, de vrees. En mogen nog, heren, van geslacht tot geslacht. Uwe kerk nog eens opbouw. De tijden die zijn het donker en bang. Maar het is alles de vrucht van ons eigen zonde. Ach, geef nog, hier, dat zonde nog eens zonde mocht worden. En dat we nog eens waarlijk nog in de schuld voor u mochten bijen. Ach, geef het nog, hier, uit die vrije gunst. Maar er is geen andere reden. Wij hebben geen reden voor u te brengen. Waar wij zijn totaal melaats geworden. Daar is geen goed met het mens meer. Maar heren, ach, geef dat we het nog eens door genade is in Moga leven. Maar we kennen het leren met onze hoofd. We kennen het beleiden met onze mond. Maar daar blij, daarmee blijven we nog wat we... In onze diepe val van adem geworden. Maar zou het nog geven dat nog eens ingeleefd mogen worden. En dat als een dood ongelukken. Dat we nog eens onze kwaal nog eens mogen door genade zien en aanvaren. O dat er nog eens een innerlijke nood mogen zijn. Een nood van dood en leven. Ach, Heere, wees ons en onze kinderen nog genade. En mogen nog ook in deze ogenblikken, wanneer dat we nog voor de tweede keer in uw gijs mogen samenkomen, zou het nog eens heiligen. Here, hij kan het alleen, maar hij hoeft maar één woord gebruiken. En hij wordt er niet armer bij om het te zeggen. En ik kan nooit erbij rijker worden. Want hij zijt in zichzelf zo vol. Heere, gedeint dan die ganse kerk over het rond der wereld. En zou het nog bewaren in deze donkere tijd. En bewaar ons en onze kinderen voor de waarheid. En de waarheid voor ons en onze kinderen. We waren zo'n donkere tijd tegemoet. En Heer, het wordt zo weinig gevoeld. En er wordt zo weinig meegelopen. Dat een mens echt in zijn binnenkamers nog terecht mocht komen. Met het nood dat schrijend groot is. Heer, mocht uw verbond nog gedenken. We hebben het nog gezongen, Heer. uw belofte aan uw kerk. God zal zijn waarheid nimmer kreken. Maar eeuwig zijn verbond gedenken. Ach zou ge nog eens. Even ook in deze midden. Dat we het nog eens mogen ervaren. In de belofte en in de waarheid ervan. Ach dat mens nog eens in niets mocht worden. En hij nog eens alles mocht worden. Heere, gedenkt dan aan iedereen van ons jong en oud. En bewaar dat we ons niet bedrieven voor die onzaggelijke eeuwigheid. Wel, God, kunnen we niet bedrieven. We kennen wel mensen, maar heren, bewaar ons voor iedereen voor ons eigen. Hij gedenkt aan de zieken en de zwakken. Hij weet de noden van de gemeente, maar ook van, van familiebanden in andere plaatsen, ook in het oude vaderland. En heren we bidden ook ied dat wanneer dat er zij onder ons. Die hopen weer in dit week terug te keren naar het oude vaderland. Mogen ze begoeden en bewaren. En veilig thuis waard ze weer brengen. En we gedenk iedereen in reizen en intrekken. Ach heren wij, wij reizen allemaal. En wij zijn allemaal een reis aan die grote reis naar de eeuwigheid. Mocht ons en onze kinderen nog eens voor en toe bereiden. Gedenkt aan al uw knechten en ambtsdragers, zendelingen en studenten. En heren, mog ook ons gedenken ook in deze midden. Mog uw woord nog eens openen, heren. Heeft dat we nog eens nieuwe en oude dingen. O, oh, van uw woord nog eens mochten verklaren door de leiding van uw lieve geest. En heren, laat er nog onder zitten. Ach, die nog eens getijgen mocht. Ach, heren, mocht het eens voor mij wezen. Die uit de nood nog eens naar je mochten schreeuwen. Die nog eens zijn opgekomen. Als een honger en als een dorst en als een verlangende ziel. En heren, wanneer dat, ze, dat er zal wezen die opgekomen zijn. Voor wie dat niet meer kan. Ach laat het dan nog eens gehoord worden, dat het nog kan voor de grootste zondaar. Dat er geen één te oud, te jong, te hard, te veraf zijt. Maar dat wat met het mens zo mogelijk is, dat is met die mogelijk. En ach here, mogen dan de leiding van uw lieve geest geven in spreken en in het gehoor. En gedenkt degene die zou wel willen opkomen. Maar die kennen niet. Mogen ze nog gedenken met het ganse kerk over de rond der wereld. Verzoen onze zonden. En mocht ons verblijden door uw daden. Want die heeft alleen waarde. Wij vragen het om Jezus willen. Amen. Laat ons verder zingen van Psalm 22 en daarvan het 14, het 15 en het 16e vers. Heer lang gedenk hier aan het wereld rond. Haast wend het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volken vond, zou God ontvangen. Aanbidden hier een dankbaar lof gezangen. Want gij regeert en zal zijn almacht tonen, hij heerst zo ver de blindste geide wonen, tot hem bekeer. Wij zingen versalm 22 en daarvan het 14, het 15 en het 16e vers. En deze midden voor onze tekst, dat je opgetekend kan vinden in het voorgelezen hoofdstuk, Markus 5, en daarvan versen 25 door 34, en, en we lezen maar de eerste drie versen. En een zekere vrouw die twaalf jaren de vloed des bloeds gehad had er veel geleden had van vele medicijnmeesters, en al het gaar daaraan ten koste geleden, geleden, en geen baat gevonden had, maar met welk het veel hier erger geworden was, deze van Jezus horende, kwam onder de schaar van achteren. ...en raakte zijn kleed aan tot zover. Onze thema, dat is het bloedvloeiende vrouw... ...af hoe dat de Bijbel zegt, een zekere vrouw. Met vijf gedachten in het eerste plaats haar kwaal... ...in de tweede plaats haar hoop... ...in de derde plaats haar genezing in de vierde plaats haar beproeving... en in het vijfde plaats haar verzekering. Het bloed bloedvloeiende vrouw... in de eerste plaats haar kwaal... in de tweede plaats haar hoop... in de derde plaats haar genezing... in de vierde plaats haar beproeving... en in de vijfde plaats haar verzekering. Gemeente... Wij willen even stilstaan met de helpen des hier bij deze rijke onderwijs. We hebben in Gollens en in Engels vanochtend gehoord over de derde, derde afdeling van de kadechismus. En daar gaat over onze diepe val in adem. En met het verklaring van onze diepe val, daar wordt verklaard. Dat we allemaal een dodelijke kwaal hebben. Een dodelijke kwaal. Want om de zonde mijn hoorders. Dan mochten wij de dood sterven. De drievoudigende dood. Dat heeft over alle mensen gekomen. De heestelijke dood. Dat hebben we al gestorven. In het bondsbreken in adem. En we gaan er straks. De tijdelijke dood in. En dan mooi maar de nadruk aan laat de gemeente straks. Maar we leven in bange tijden. We leven in tijden dat de heren de zonde zat wordt. Maar zullen we jong of oud sterven. Wij gaan er sterven. Daar is geen twijfel erover. Al leven we zo anders. En al leeft de mens zodat hij nooit sterven zou. Die een die valt weg en dan een ander. Jonge kinderen die worden weggenomen, oude die worden weggenomen, en we vliegen er maar heen. Maar jammer genoeg gemeente, we gaan en als een beeld erheen. in een van onze eigen zonder indruk, en we begrijpen het niet. Maar daar staat achter de tijdelijke dood, de eeuwige dood. Eeuwig, eeuwig, eeuwige dood. En die komt hier ook in deze goos, datzelfde dood aan ons te verklaren. In de gelijkenis, in de story van deze zekere vrouw. En mocht de Heer het nog geven, gemeenten. Dat dat nog eens persoonlijk mocht worden. Een zekere vrouw. Daar gaat vanmiddag over. O mocht de Heere nog eens geven. Dat, we het nog, dat, we, dat wij het nog eens persoonlijk mochten geven. Door genade om het in te leven. Want die vrouw die gaat wat dat, dat mens over een algemeen mist. Zij, zij leefde niet als ze een kwaal hadden. Ze leefde mitterkwaal. Maar zij is net zoals al de mensen. We zoeken het op de verkeerde plaats. Die vrouw die wou genezen worden. Maar die wou genezen worden door mensen. En dat ken hij niet meer. Maar we hoeven niet denken gemeente dat we boven die vrouw staan. Want we doen dezelfde dwaze dingen. Maar het Gods woord dat verklaart ons. En een zekere vrouw. Die twaalf jaren de vloed des bloeds gehad had. En veel geleden had. Van vele medicijnmeesters. Ja dat verklaart ons gemeente dat ze, ze is overal geweest. En daar staat duidelijk verklaard. God is het beste en we houden hem voor het lest. En dat verklaart onze diepe bondsbreken in adem. Dat we begrijpen niet. Wie God is. Dat hebben wij onze bondsbreek verloren. Wij, om het duidelijk maar te zeggen, we kennen God niet. We kennen God niet, mijn hoeders. En daarom gaat de mens aan elke andere kant. Om het te zoeken waar dat nooit te vinden is. Je zou wel zeggen, wat is dat mens toch arm. Om al die andere medicijnmeesters toe te gaan. En niet tot die ene grote medicijnmeester. Maar of je hem niet kent, dan ken je hem niet. En dat is ook gij eigen schuld vanzelf. Dat we hem niet kennen. Maar daar is een reden dat we hem ook niet kennen is een ding. Maar hoort maar niet nodig hebben is een ander ding. Wel een mens die kan wel eens nood hebben voor een mens. Maar dat die nood, niet geen nood hebben voor God niet. Maar onze tekst is lang. En daarvoor blijven we niet te lang. Wij hebben vanochtend gehoord van de dodelijke kwaal van een mens. En het zegt hier verder. En al het gaar aan te kosten geleden. En geen baat gevonden had. Maar met welke het veel eer erger geworden was. En dat is, nou, dat is nou het mens. Wij zoeken het hier. Wij zoeken het daar. Maar een mens die wordt erger en niet beter. Nee. Want... Onze dadelijke zonden die worden dagelijks, dag na dag groter, mijn hoorders. Het wordt erger met de mens. De erfzonden en de dagelijkse zonden. En eindelijk, die vrouw is zo ver gekomen dat er geen geld meer was. En wat bedoelde dat? Dat alleen maar één ding overbleef. En gelukkig, mijn hoorders, af het maar zo ver mocht komen. Dat er maar één ding overbleef. En wat bleef nou voor die vrouw ook? Alleen de dood. De tijdelijke dood dat de eeuwige dood te moed gaat. En dan heeft die vrouw, en dat staat niet allemaal in Gods woord. En dat hoeft ook niet. Maar die vrouw die mocht een boodschap horen. Gods woord, dat verklaart het niet hoe dat ze die boodschap gehoord heeft. Maar Gods woord, die verklaart wel welke boodschap dat ze gehoord heeft. Gods woord, verklaart ons duidelijk wat de kwaal was. En dat was de kwaal van de zonde. En waartoe dat, dat kwaal in zal eindigen, is de dood. Maar nou, mocht die vrouw eens een boodschap horen, zou een we voorrecht wezen, gemeente. Af we en af nog en vanmiddag eens een boodschap mochten horen. Maar. Een boodschap voor, voor welk dat er plaats gemaakt is. Want de Heer verknoeit zijn genade niet. Oh, ik zou hopen van ganse harte gemeente. Dat er nog zo, dat zoon in onze midden nog zou wezen. Als die zekere vrouw. Die met die, met die kwaal over de wereld hing. En dat je, dat je het al alles heeft probeerd. En nooit tot verlossing gekomen. Maar dat je nog eens vermidden... Dat je zegt, ik zou er nog eens bij gaan zitten. Ik zou er nog eens bij gaan zitten. Met de dood in mijn schoenen. Aan de rand van de grote eeuwigheid. Waarvoor die vrouw moest het haar sterven worden. Sterven en sterven, dat is God te moeten, mijn ouders. Ken je er wat van, mijn ouders? Ken je er wat van in de dadelijkheid van de zaak? Om niets meer over te houden is de dood. En de dood, God om En God niet te kennen om moeten. Nee, bewegen de zonde. Want bijten Christus, dan is de Heer een eeuwige gloed. En een de veer, mijn hoorders. En dan gaan we de mooie jongens spelen. Maar daar zou geen baat hebben voor de weerschuif van ons recht, mijn hoorders. Wat zou het een wonder wezen. als een mens nog eens zo vanmiddag is neer mogen zitten in de kerk. En niets meer overhouden als de dood. Als de bezoldering van de zonde. Oh, het kon nog eens wezen dat de God van alle eeuwigheid nog behaagt. Dat je nog een boodschap mocht ontvangen. Want de Heer die maakte plaats voor mijn oordes. En wat was nou dat boodschap? Ach, mijn hoorders, dat was haar de tweede punt. Dat was haar hoop. Ze heeft hoog, haar hoop. En wat was die hoop nou? Ach, dat heeft God wel duidelijk in zijn woord verklaard. Want er zijn dingen die in Gods woord niet verklaard zijn. Maar de hoogzaken en wat nodig is, dat is er wel in verklaard. En wat is nou de hoop van die vrouw? Luister het maar eens even. En dan lezen wij. Deze van Jezus horende. Van Jezus horende. Wat betekent dat dan? O oh mijn goordens, er zijn zoveel die van Jezus gehoord heeft. En er zijn zoveel ook die van Jezus praten. Maar deze vrouw met de dood. En niets anders met de, dan de dood. Zij heeft gehoord van Jezus. En nou, er is zoveel verschil gemeente. Wat dat, wat dat naam van Jezus ons toe heeft te zeggen. Want dat naam, dat, dat is met vijf lettertjes zij geschreven. Maar wat een verschil in de inhoud van die naam, mijn goed. Nou, voor een mens die een, die een zonde heeft. En die zijn er niet vanzelf. Maar die de schuld nooit thuis heeft gekregen. Die hebben ook geen zaligmaker nodig. Maar nou een ongeluk. Een ongeluk die niets anders overhoudt dan de dood. En dat rechtvaardigende dood. Want dat een mens in gaat leven. Dat hij vervloekt is. Ja, dat het, dat het spiegel van het heilige wet. Die de Heer den een zet. En dat hij, dat hij in gaat leven. Dat hij niet tien jaren voor de dood staat. Maar dat je niet voor de dood staat. Dat dat boodschap dat heeft zo'n andere betekenis. En dat komt te waar in de vrucht mijn hoorders Moet je eens goed aan letten. En zelf jezelf te maar eens bij onderzoek. Wat dat boodschap. Wat dat is in het gehoor. Maar wat er uitkomt in de vrucht. Want er zijn velen die over Jezus spreken. En er zijn velen die die naam weten. Maar er zijn maar een weinige, Een weinige die hem echt nodig hebben. En nou deze vrouw lijst het maar staat allemaal Gods woord. En deze van Jezus horende. Wat gebeurt er dan? Och, zou er nog vermidden wezen. Die zo als die zekere vrouw over de wereld gaat. En dat je nog eens vermidden mag horen. O, oh, dat er nog een naam is gegeven onder de geef. Waarbij, want dat, mooi is, dat moet je dat komt in de ervaring in te leven waar de God werkt. Maar dat moet je eens bij stilstaan. Deze naam dat is gehoord door één voor wie dat niet meer kan. Voor één wie voor wie dat niet meer kan. O, zit er nog zo'n ongelukkige jongens en meisjes vanmiddelen. Voor wie dat niet meer kan. O, zit er nog een vader en een moeder hier. Aan de rand van de eeuwigheid. En bedekt met de schuld van ons eigen Zon. En voor wie dat niet meer kan. O mijn hoorders wat geeft dat woord dan een betekenis. Want het woord van Jezus als dat we dat gezegd dat wordt gebeid. Maar hier is het wat anders. Hier is het het naam des levens. Voor een die niets anders overhoudt in de dood. Oh, wat heeft dat dan een rijke betekenis. Dat, dat is de hoop voor een die moet sterven en niet sterven, die niet kan sterven. Mijn oh, wat was, wat was dat de geklank van de boodschap van een verre land. Oh, voor die zekere vrouw. En horende van Jezus. Horende van Jezus. Niet van Johannes de Dood. Maar horende van Jezus. En wat wordt dan de vrucht? Och, leest maar in Gods woord, mijn hoorders, Wat de vrucht van dat gehoor. Dat was een gezegende gehoor. Och, kink het in je leven, mijn hoorders, De waarde van die gehoor. Want, dan moet je hierbij de nadruk gaan leggen. Het was dat zekere vrouw. Die de dood kwal in haar hart had. In haar lichaam. Maar daarbij ook in haar hart. En het was dat zekere vrouw. Die heeft, die heeft van Jezus gehoord. En dan staat het in Gods woord. Kwam. Kwam. Oh ze kon niet weg blijven. Want daar was een deur der hoop geopend. Voor een voor wie dat niet meer kan. Of zou er vanmiddag hier zitten, zo doodongeluk. Onder de schuld van je eigen zon. Dan zou het nog eens mogen verklaren. Dat Jezus, als die grotere Jozef. Dat hij leeft nog. Dat gij leeft. En dat hij leeft om eeuwig te leven. En dat alleen, nee mijn oordes. Om het eeuwig leven te geven. Aan degene die niks anders dan de dood overhoudt. En dat is waar geworden voor deze vrouw. En die vrouw, oh, ze kwam. En wat houdt dat in haar huis? Daar wordt zoveel in verklaard, Maar Ze laat alles achter. Alles. Al die meesters en al haar werken en al dat ze wisten, ze liet, ze liet maar alles achter. Wat een voorrecht, als we daar zo ver gebracht mogen worden, dat we alles maar achter kunnen laten. En dat we maar alleen, als een doodhelwaardigende schepsel, nog eens, nog eens de toevlucht. Want aan de ene kant, dat ik in dat, ik in dat ziel niet zie, geweest, Dat de trekkende liefde des Heere daar, daaronder is. Maar dat wist die vrouw niet, nee. Want die vrouw die had er in haar eigen de kwaal, mijn hoeders. Maar die vrouw die kwam. Wist ze, dat, wist ze dat ze zou genezen worden, nee, mijn hoeders. Nee, dat wist ze niet, hoor. Nee, dan moet, je, dan moet de mensen het zelf ervaren om dat te bevatten, mijn ouders. Waarom kwamen ze dan? Omdat, ze er, omdat er geen leven voor haar was meer. Nee, maar dat naam, dat gaf haar zo'n veel hoop. Want dat naam, dat is niet alleen gehoord, maar ze is door de heilige geest en weinig licht over die naam gekregen. En dat en de bedoeling van die naam, dat is zalig maken. zalig maken. En die vrouw die had nou een zalig nodig. Heb je dat ook nodig, mijn hoeders? En laat, laat ik het maar eens, maar eens eerlijk vragen. Wie heeft nou een zalig maker nodig? Wie heeft dat nou nodig? Dat is één die verloren ligt. Verloren. Ja mijn Heer. Mijn hoorde als af. God werkt. Dan wordt een mens diep ongelukkig. En dan wordt hij. En zijnzelf een verloren mens. En een verloren mens is een ongelukkig mens. En een verloren mens. Die kan het niet meer in de wereld vinden. En die kan, met, die kan in de zonde niet meer leven. Maar met de breken van de zonde. Wordt hij niet levend gemaakt. Nee, nee mijn jongen. Af dat in de ervaring in de mensenleven door genade geleerd wordt. Dan komt hij. Dan komt hij. En waarom in de dadelijkheid van de zaak komt hij? Omdat hij getrokken wordt door de eeuwige liefde des vaders. Want er kan geen ene aan mij komen zonder dat de vader hem trekt mijn hoes. Dat is Gods woord. Dat lees in Johannes 6 vers 4 en 4. Nee, er is geen ene die er komt die, die niet door de vader getrokken wordt. Maar dat is de verborgende werken dus hier. Maar wat in de ziel, in de ervaring in die ziel van die vrouw is, is de dood. En net zo dat het in Gods woord verklaard wordt over, over die cities of refuge. Waar dat die schuldigen die mochten daar naartoe vluchten. Maar zouden ze daar leven vinden, dat wisten ze niet. Want buiten die stad is nog de dood. Maar enkel in die stad der behouden is, is, is de kans van het leven. Maar die vrouw die vlucht. En die vlucht naar Jezus. En Jezus. Dat bedoelt zalig maken. En ziet maar. En terstond. En dan lezen we hier. En deze van Jezus gehoordende kwam onder de schaar van achteren en raakte zijn kleed aan. Dat heeft ook wat te zeggen gemeente. Dat zij kom. Want er was rondom Jezus. En dat, dat zegt zoveel mijn hoorde. Er waren zoveel rondom Jezus. Een grote skaar zegt erbij, Maar de Bijbel die zegt maar van één die, die hem echt nodig had. Er waren veel rondom. Het is net zoals vanmiddag, Want er zit nog veel in de kerk. Maar zou voorrecht af er maar nog eens één was die hem echt nodig had. Er zou voorrecht. Ik hoop van meer mijn woorden. Maar zou echt een voorrecht af er in de dadelijkheid van de waarheid. Dat er nog eens één hem echt nodig had. Dat zou een eeuwig wonder van de hemel is, Maar er waren een om rondom in. Dat zegt Gods woord. En zo dat heeft ons ook te zeggen. Dat die weg naar Jezus. Dat was ook niet zo makkelijk. Waarom niet? Wat denk je mijn hond? Want er is een volk op aarde mijn hoor. Ach dat een mens. dat Een mens die krijgt zijn eigen tegen mij. Die krijgt mensen ook tegen. Want die vrouw, die moest in de openbaar komen. In dat er zo'n grote skaar was rondom Jezus. En zij wilde maar doorkomen om naar Jezus te komen. Om zijn klederen aan te raken. En wat deed die vrouw? En dat verklaarde ware nood. Al wat er wat tussen was. En al wat er tegen stond. Dat kon haar niet terughouden. Nee. Het hing om de dood mijn hoort. En daarom, al was er dan een grote schaar rondom hem, zij komt door die schaar doorheen en raakte zijn kleed aan. Dat heeft ook dit te zeggen. Zij komt van achter, niet voorop. Nee, van de tieren in onze diepe val van adem, daar willen we voorop komen. En zo is die tollen die nou, die stond voorop, af achteruit in die kerk. Die variseer, die stond voorop, maar die arme tollen nou, die stond erachter in de kerk. En hij, hij bad, o God, wees mijn zonde, Wees mijn zonder nog genad. En die vrouw, die zekere vrouw, die komt van achter. Het is net zoals dat ze zo overgebogen met die kwaal van de dood. En zo van achter dat, dat niemand haar zien mocht. En dat zegt ook, want ze was zo ver gekomen. Mijn hoorde, ze hoeven mensen niet meer te hebben. Want ze was met mensen zo tegengevallen. Er is geen één die haar gaat helpen. Heeft. Maar zij moest een ander hebben. En daar komt ze. Ach, oh, af het nou eens. Duidelijk eens zeggen mocht. Je zou het haast zeggen dat ze op de handen en knieën gekropen heeft. Door die grote schaar. Om naar die levende. Want die weg is meer makkelijk dan een mens komt lopen. Want aan de voeten van andere mensen. Daar is nog meer ruimte. Dan of al die mensen staan om daar door te komen. Het is, staat niet als ons woord vanzelf. Maar och, je mag het wel eens indenken dat ze zo overgebogen was. En dat zonder dat de meeste haar gezien heeft. ...komt ook verklaard tegen ons woord hoor... ...zonder dat meer de meeste haar gezien heeft... ...heeft ze daardoor die grote skaar... ...gekomen aan de voeten van die gezegende middelen. En ze, ze mogen zijn kleden aanraken. Och, al die skaar daar... ...die kon haar niet helpen... ...maar ze moest die één hebben. Die één, dat is ook een voorrecht. Af je maar, die één hebt. Het was in de gedachte van die vrouw. Af ik, af ik hem maar heb. Daar heb ik alles. Al, al ging dat hele schaarde mensen tegen haar opkomen. Maar als ze maar hem hebben, En is dat toch niet bijbels mijn hordes? Want om hem te hebben. Is het eeuwige leven. En om hem te missen. Is het eeuwige dood mijn hordes. O weeg je dat in de ervaring mijn hordes? Weeg je dat zelf. Dat bijten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverdiend. En daarom moet zij Hem hebben. Daar is geen naam. Er is één genaam onder de hemel gegeven. En laten wij dat maar daarna de gaan leggen, gemeente. Ook vandaag in de dag, in zo'n tijd dat wij komen te beleven, daar is. Geen andere naam onder de hemel gegeven. Dan de gezegende naam van Jezus. Die het, dat, dus de zaligmaker der armen ziet. En zonder ge. En die legt er nog meer in. Zij heeft van Jezus gehoord. Hoorde van Jezus. En die zijn, die zijn er wel. Die wel eens in de nood mogen komen. Maar die komen tot rust in het gehoor. Dat is een gevaar van onze dag. Dat is een o... Ik hoop dat ik het maar niet verkeerd zeg gemeente. Maar op een zekere zin is dat een oordeel over Gods kerk vandaag. Dat een mens die komt in het leven in de gehoor. En niet in de aanraking van de persoon hoor je maar weinig vandaag aan de dag. Mens nog aan Christ tot Christus is toegebracht. Dat bedoelt in de weg van rechtvaardig maken. In de gehoor is wel de openbaring van de weg der zaligheid. Maar er is geen, geen grond Waar dat, aan, dat een mens ze aan kan. Zijn voet aan kan zetten. Zonder dat hij in de aanraking van de persoon van Christus komt. Want daar alleen is de vergeving der zonden. En dat de mens, ik hoop dat je het dat je begrijpt wat ik bedoel erbij. In de gehoor, dat kan zo bemoediging wezen. En dat moet ook gepreekt worden voor een arme ziel. Ook voor deze zekere vrouw. En die zou nog wezen tot de laatste dag ter wereld. Daar zou nog van die, van die zekere vrouwen en mannen en jongens en meisjes wezen. Die met de doodkwaal van de zonde over de wereld lopen. En voor wie het gepredikt mocht worden. De naam van Jezus als dat naam der zaligheid. Maar... Dat ook dat dat naam, dat het zo bemoedigend is. Maar dat de, de gehoren daarvan is niet. De schenking van de persoon in de voldoening van de wegneming van de zonde. En daarom, luister maar, want dat komt ook te waar hier. En nou zegt Gods woord, want zij zeiden. Indien ik maar zijn kleding mag aanraken, zal ik gezond worden. Want in de a. Ze hebben wel van hem gehoord, dat hebben ze wel. Maar nou, af ik maar eens hem aan mogen raken. Want dan word ik genezen. Begrijp het, me En verder, kindert. Kindert, heb je uw zonde wel eens verloren? Aan de voeten van het zegende middelaar. Het is de een of een ander mijn hoor. Een mens die hebt nog zijn schuld. omdat hij zijn schuld is verloren. Doordat Christus de schuld heeft aangenomen. En, want de schuld van de zonde dat moet bepaald worden. Be, dat, moet, dat moet betaald worden. Door het een, door ons of door een ander. En hier neemt Christus het voor die vrouw op. Zou je er niet van jaloers worden, mijn hoorters? Zou je er niet van jaloers worden? Dat die ongelukkige vrouw, door vrije genade, zonder, zonder geld, nog zonder prijs, zo gelukkig is geworden. Wat staat duidelijk in Gods woord dat ze genezen is geworden. Genezen. Ach, gemeente zij er nog garten onder ons. Met een, met een grote verlang. Daarna verlangt. Dat je af je van die vrouw hoort. Dat je ziel dat het, dat het smelt zomaar. Maar dat je ziel zegt. Ach, heer. Wat is die vrouw toch geluk. Wat ben ik toch ongeluk. O, die naam is mijn dierbaar geworden. Dat kan ik niet oneigen. Dat mag een volk wel zeggen. Maar ik heb hem nog nooit aangeraakt. O, oh, ik heb wel eens verblijd geweest in dat hoop. Dat nooit beschamende hoop en dat hopen tegen de hoop. Maar ik heb hem wel eens, ik heb zijn naam wel eens gehoord. Ik heb hem wel eens door het oog van het geloof gezien. Maar ik heb hem nooit nog in mijn leven aangeraakt. Ik hoop, gemeente, dat de Heer het nog eens gebruiken mocht. Tot een goddelijke jaloersheid. Om op die ene fondement geplaatst te mogen worden. Waarop dat ene troost is. In de aanraking van die persoon. Zonder wien dat er geen echte genezing is. Nee. En deze vrouw, ze wordt genezen. Eeuwige wond. Dat is om genezen te worden van de drievoudigende dood. Dat is onbegrijpelijk, mijn hoorders. Dat is zo groot. Onbeleid, onbegrijpelijk groot. Dat heeft een waarde, mijn hoorders. Dat zou tot al de eeuwigheid een waarde hebben. Wat heeft die vrouw gezongen? En nee, dat is net anders dan wat het wat christendom van onze dag denkt. Wat ze denken, van een mens maar eens met zijn handen in de lichaam springen over de straat en zeggen: God heb ik lief aan Jezus. Oh, die ga ik, die ga ik ga zijn naam prijzen, dat dat Gods weg is. Nee, mijn hoorders. Dan wordt ook hier verklaard wat het echte ervaring is in de weg van genezen te worden. Ziet het maar, wat er hier verder in Gods woord wordt verklaard, mijn hoorders. En dan staat het in Gods woord. Dat die vrouw die genezen was, en dat is onze derde gedachte, en daar staat het dat zij van die kwaal genezen was. En terstond, Jezus, bekennende in zichzelf de kracht die van hem uitgegaan was, keerde ze om in de schaar en zeide, wie heeft mijn klederen aangeraakt? Wat, wat is er verklaard erachter? Achter die woorden wordt wat verklaard. Ze is genezen gemeente. De grootste zegening dat een mens ontvangen kan. En wat gaat die vrouw nou doen? En dan moet je zelf maar eens onderzoeken hoe dat met die gegaan heeft afgedenkt dat je genezen bent. Want dat vrouw, dat zekere vrouw die genezen is geworden, die gaat, je zou wel zeggen dat ze zou op de grootste rots gaan staan en zeggen, mensen, kieke, kieke, kijk eens maar, ik ben genezen niet, zo werkt de genade gods niet. Nee, ze, ze krijpelt zomaar weg. Ze wil alleen met de heren wezen. Oh, niet om door mensen gezien te worden, maar ze wil maar alleen in een hoekje ergens schrijven. Om daar eeuwig zijn naam groot te maken. Want daar mogen ze ervaren wat, wat die naam Jezus echt bedoelt. En daar was ze, mogen ze ervaren niet alleen de naam Jezus, maar de naam Christus profeet, priester en koning, daar mocht ze eeuwig in bewonderen. De eeuwige de liefde des vaders, die zijn zoon heeft geschonken. En de eeuwige de liefde des stones, daar heeft ze hem gezien. O, daarin in de kribbe van Bethlehem, als dat gegevende middelaar, die gezegende wordt. En daar heeft ze hem gezien in dat, in dat weg van, van Bethlehem tot Rogotam en hors. En daar heeft ze mogen een even in gaan leven. Dat hij heeft haar schuld door het goddelijke recht eeuwig weggedragen. Tot de verheerlijking, tot de heilige deugd erop. Oh, daar is geen plaats in dit ogenblik om een gemeenschap met de mens. Waar zij hebben gemeenschap met de hemel, mijn oordes. Als zij wordt eeuwgeleid in de drieënigheid gods. En daar in de, de verlossing door de weg van gerechtigheid en heiligheid. Waarin dat de deugde gods verheerlijkt wordt, mijn oordes. En dat is te veel om met het mens te spreken. En daarom wil ze alleen wezen met die gezegende enige God. En ze krijgt mij weg. Het is te veel mijn hoort. Oh, daar wil een mens niet met een ander mens meer wezen. Ach, oh, ken je dat in je leven? Dat je zou zeggen, "Oh ga, oh ga weg van mij. Jozef die zegt, zegt als ze allemaal maar van mij weg gaan. Van mij uit gaan. O, oh, daar ken je tijd in je leven, mijn hoor dus Dat je alleen maar met de Heer wel wezen. En dat niet alleen in de weg van verlossing, maar ook in de weg van nood. Want zij is daar, zij is daar ook zomaar alleen met Jezus gekomen in de nood ook. Alleen daarom krijpelde. als oh, ze komt met de nood zo alleen door die schaar tot hem. En als ze genezen is, dan gaat ze zomaar alleen weg. Maar laat maar even van zingen van Psalm 2 en 4 en daarvan de vijfde en de zesde vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, gij die daag zijn, zijn gunst gebied. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Wij zingen van Psalm 42 en 5 en het zesde vers. Gedachte dat spreekt over de beproeving. En dan lezen wij: En zijn discipelen zeiden tot hem: Hij ziet dat de schaar iedereen dringt. En zegt hij: Wie heeft mij aangeracht? En hij zag rondom aan haar, in die. In wie die dat gedaan was. En de vrouw vrezende, be, vrezende en bevind, wetende wat aan haar geschieden was, kwam en viel voor hem neder. En zeide hem al de waarheid. Gemeente, daar leg ook veel in verklaard. Daar leg je in verklaard en bestraffing van de discipelen. Daar was ook in verklaard de soevereinigheid Gods. Want wij lezen wel dat er een grote schaar was. En wij weten dat onder die grote schaar dat er ook de discipelen waren. Die waren daar ook. En onder die grote schaar. Er was één die ongelukkig was en dat was die zekere vrouw. Zijn die discipelen dan niet, niet ook bekeerd? Ja, gemeend. Maar het kan ook wezen dat waar God zijn werk begon, dat het tot een stilstand komt. En dat kan zo menigmaal wezen dat alles schijnt om opgedroogd te worden. De discipelen die leefden van de gave van Christus. En daar ben ze op die manier tot vrede tevree gekomen. Is dat dan verkeerd? Nee, gelukkig, maar van die gaven mogen lezen. Want die zijn zo zoet. Maar het is de fundament niet. Het is de fundament. Niet. Je kan dat zelf vinden met Rit. Ze leefde aan die akker van Boas, daar had ze het goed. Maar later hebben ze Boas nodig. Zij had Boas niet nodig op de akker van Bo. Zij had de haven van boos nodig. Maar later hadden ze boos nodig. Dat is wat verschil. Dat is ook gewaar geworden in de leven van die discipelen. Maar nou, deze discipelen die krijgen ook een onderwijs. Ik heb het misschien een beetje sterk gezegd, een bestraffing. Maar toch een goede onderwijs. Want de Heer die sprak tegen die discipelen. En die discipelen die gaven ook een antwoord. Maar feitelijk waren die discipelen een beetje boos. Ze waren echt een beetje boos. Maar ze, ik zeg het nou maar in mijn eigen woord. Want die discipelen die zeggen. Die zeiden feitelijk tegen de heren. Wat een dwaze vraag. Dat legt er feitelijk in. Wat een dwaze vraag. Want er is zo'n grote schaar rondom. En ze raken je allemaal aan. Waarom dan vragen wie heeft je aangeraakt. Gemeente wat heeft het feitelijk te zeggen ook voor ons vandaag aan de dag. Voor amstragers en voor al van Gods volk. Daar komt dit te zeggen. En dat is vandaag aan de dag de waarheid. Dat we ver van onze plaats zijn. Dat is, dat is vandaag de waarheid. Volk des Heren en amstragers Wij zijn er ver van onze plaatsen. Wat bedoel je erbij, dit gemeente? Daar, daar wandelt Jezus. En Jezus, dat is, dat enig zaligmaker Israëls. En de discipelen, die wisten er wel een beetje van, door genade gelukkig wel. Maar, daar was een grote schaar. En we hebben vanochtend gehoord, dat niet een enkele van de nakomelingen van Adam verloren. Maar het ganse geslacht van Adem. Dat leg verloren. Met de dode kwaal van de dood. Ik zeg niet dat ze het voelen. Maar het is toch zo. Dat is voor iedereen van ons. Dat is voor iedereen van ons gemeente. Oh dat is voor iedereen. Vader, moeder, jongen of meisje. En nou. De schaar dat rondom Jezus was. En de Heer die komt die discipelen te onderwijzen en te beschamen. Die discipelen. Die worden geroepen al om, om predikers te wezen. Maar niet heeft de Heer zijn onderwijs. De Heer zegt hoe vruchteloos dat, we, dat die, die, dat die discipelen waren. Maar wat zou die discipelen moesten gaan doen? In die tijd dat Jezus daar wandelt tussen in de schaar. Ze gaat zo maar moeten bidden hier. Ach heer, breid die vlegelen nog uit. Schiet er nog eens een, een wortel hier. In de hart van een onbekeerde. Al in een armige nakommelingen van Adam. Ach heer, het is nog de heden der genade. En die loopt er zo'n grote schaar met die hier. Ach, verwerkt nog die eeuwige wonder. Want het mens dat reist zo naar de eeuwigheid. Maar Amstragers en volk dus hier, Hoe zijn ze ook opgekomen naar de kerk? Misschien hebt de Heer ook wat te zeggen tegen zijn volk. Dat we vandaag zo opgenomen zijn met de tijdelijke dingen. En zo weinig met het heestelijke dingen. Het gaat toch op een eeuwigheid. En vader... Zou je een hoop mogen hebben voor je eigen ziel? Maar hoe is het met je vrouw en met je kinderen? En de andere kant, moeder, je zou... Het is mogelijk dat je voor je eigen hoop, maar hoe is het met je man en kinderen? Zou je niet beschaamd worden? Heeft de Heer nog in deze donkere en bange tijden? Nog niet de boodschap van dat Jezus leeft nog. En de Heere die heeft nog. Dat er zijn nog onder de woord. Maar wat doen we ermee? Hoe komen we naar de kerk gemeente? Hoe komen we naar de kerk? Zouden we dan, als we straks naar huis mogen gaan. En dat we gaan en zomaar hebben gekomen. Dat we zouden zeggen, maar het is Gods schuld. Het is onze eigen schuld als we straks eeuwig verloren gaan, gemeente. En het zou onze eigen schuld als we straks onze kinderen verloren zien gaan. Maar wij, ze zijn het door ons in de wereld gebracht. En ze zijn onrein, omdat wij onrein zijn. En de Heer en die discipelen, die zeiden tegen de Heer: Waarom vraag je wij wie die aangeracht heeft? Och, mijn Heer, wij zouden maar geen stenen tegen die discipelen horen. Maar mogen we nog eens onderwijs krijgen? Zou we voorrecht wezen. Als de Heer nog eens zegenen mogen aan onze harten, jong en oud, kan de laatste Sabbadag wezen hoor. Kan de laatste Sabbadag wezen. Misschien voor dat Sabbadag wordt, leg je al in de graf. Kan wezen hoor. Kan wezen. Reken maar meer op en dat je er niet aan reken. Zou meer wonder wezen, gemeend, als we er nog volgende week zijn dan als we er niet zijn. Maar God is ook zand van de zonde, mijn god. En de kom van de zonde, dat is zo wat vol. En ik heb je wel eens verteld hoe dat groene wegen: dat die zeggen, als God spreekt, dat is er. En een slaapt is nog erger. Maar een zwijgt is het aardigste mijn oors. En wat zien we vandaag in een o algemeen god zwijgt? Maar dat was nog niet zo met de discipelen. De heer die sprak ze nog aan. En dan wordt het hier verder gezegd. En, en gij zag rondom haar. Rondom om haar te... Zien die dat gedaan heeft. Ach mijn. Wat is, dat de, wat is dat de vrije gunst. En de vrije. De savende soevereinigheid gods. Want de Heere. Hij zag rondom. Maar niet als een die onwetende was. Nee. O nee mijn oor. De Heere wist waarna. waarom toe te kijken. Ja. O hij. Wist van die zekere vrouw, waar de Gods woord zegt, en dat kracht uit hem gegaan was. Ja. En Jezus, oh Hij wist het van alle eeuwigheid, want zij was er, geschreven in de na, zijn naam was geschreven in het boek des levens, die aan, aan Christus gegeven is geworden. Maar de Heere die, die zou haar beproeven dit het ware geloofgemeente dat mocht beproefd worden. En dat zal beproefd worden. En als het niet beproefd wordt, dan is het godswerk niet. En waarom moet het nou beproefd worden? Die vrouw die is zomaar weggekropen, gekreep, gekrepen. Oh, en het was zo dierbaar in de ziel. Je zou er wel jaloers van worden. Hoe dat zij genoeg had in een drieëne god, mijn God. Ze gaat genoeg. Weet je wat dat is? Dan wordt een mens ongebruikbaar gesteld voor zijn eigen werk. Weet je wat dat is? Mijn hoort in het leven zomaar. Ik verheet nooit een keer mijn orders. Toen we nog op de boerderij waren. Het was allemaal verkeerd, Van binnen en van buiten. En wij hingen die midden weg. Om wat, wat kalfjes te kopen. Maar hij was zo ellendig En als ik langs de weg met die oude truck ging. en alles op de pijnhoop van ellende. en ik mocht naar de Heer zitten. en de Heer die, die kwam over met die woorden zo krachtdadelijk. Ik heb geliefd gehad met een eeuwige liefde. En mijn hart was zo vol. en ik wou, ik wou zomaar aan de kant van de weg stoppen. Oh, ik wou niet naar, de, naar dat plek naartoe mee Oh, ik zou daar eens willen sterven. Om zomaar van die plaats voor eeuwig verlost. In dat eeuwigende liefde. Want dan wordt het waar inwendig gemeend. Dan is er geen twijfel meer aan. Ik heb een lief gehad met een eeuwigende liefde. En, op mijn hoogst. Dan heeft dat vrouw naar mijn baard In de weg nemen van al haar zonde. En dat ik heb ze. Ik heb, ik heb je in mijn, in de handpaal ja. En die Heere, die zijn steeds voor Maar die, die had die heren dat werk beproeven. Die Heere, die gaat dat werk beproeven voor die vrouw. En die Heere, die had ook dat werk openbaar om te maken. Want dat staat hier ook in Gods woord. En dat, en dat zegt hier gemeente. En die vrouw, zienende... En die vrouw vrezende en bevende, wetende wat aan haar geschieden was, kwam en viel voor hem neder en zeide hem al de waarheid. Want de Heer die hebt haar beroepen en dan is ze gekomen. En dat was nou voor die vrouw een grote beproeving. Maar de tijd is zowel, zowel al op gemeente. En we komen er toch niet mee klaar. En daarom hopen we de, op de volgende keer maar verder daarmee te gaan. Want in de weg van de beproeving van de kerk gemeente, Daar leg ook zoveel in. En die vrouw. als we er nou in gaat dan gaat het te laat worden. Ik zou maar er enkele woorden van toepassen maar zeg. Ach, val ik des Heere, mag de Sheren, mocht de Heer je gaart nog eens weer, een weer jaloers, gejaloers maken met wat er over die vrouw verteld wordt. Die vrouw die mocht, die mag alles achterlaten. En wij zijn, de Heere, die, David die zei dat ook, mijn ziel kleeft om het stof. En wat, daar staat zoveel in de weg. En wij zijn eens zo van de aard, aards gemeente. Maar mocht de Heer nog eens heven. Dat we nog eens op, die, op, die, op de genade van die vrouw nog jaloers mogen worden. Om dat ervaring nog te mogen hebben. Dat we genezen mogen worden. Door die gezegende middelaar. Door het toepassende werk van de Heilige Geest. Want daar gaat er ook wat van uit. Daar gaat er wat van uit. Maar daar hopen we de volgende keer te verklaren. Ach, oh, af die vrouw in de diepe ongeluk. Naar die, naar die gezegende middelaar mocht komen. Dan krijgt ze zomaar weg in de volgheid. In de genezigheid. In de rijmigheid. In de blijdschap. In de vrede met God door Christus Jezus. Maar nou, dan gaat de here dat vrouw terugroepen. En waarom? Om die vrouw te verzekeren, maar wat en nog heel wat meer. Maar ach, val ik dus hier? Wat kegen ervan? Zou je daar nou niet, niet jaloers op worden? Is het nog niet de, is het toch niet de wens van je ziel om niets te mogen worden en om om de geren te verhogen. en te en te ver... zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Is niet de beste tijd van je leven. Volgens nou hier. Als je nou eens weg mocht zinken. In dat eeuwige liefde. Van die drie ene God. Oh dan zou je zeggen. Met de kerk vanuit. Kom dan. Oh kom dan. Laat, oh, laten wij zijn naam groot maken. Voor zijn on, onuitsprekelijke haven van vrije genade. Ja, want daar wordt de kerk willig om zalig te worden door de weg van de dood. Ja, daar gaat de kerk, daar gaat door de dood naar het leven. En daar gaat met God eens worden. En dan krijg je het begeerten om zijn naam eeuwig te zingen. O volk van God, mocht de Heer het nog eens weer eens levend maken. O, dat we nog eens wat mochten verklaren, ook voor die schaar. Want wat heeft die vrouw verklaard voor die schaar. en ook voor die middelen? Staat in Gods woord en ze hebben alles verklaard ja. en in een oprechte weg. Wat staat hier ook? wat ze hebben het. en zij de hem al de waarheid en nog als een mens er eens even mag overdenken al de waarheid. Wat denk je dat er gez, wat er gezegd wordt? Ik zeg het maar even kort. Wat denk je wat die vrouw daar gezegd heeft? Wat is dan de waarheid? Waar heeft, die, waar heeft die vrouw begonnen? Want dat was een korte boodschap. Dat hoef je niet te geloven. Dat was net een preek, mijn ogen. Wat? Ach, gemeente, Er is een tijd dat een arme bedelaar die, op, die houdt op, die zwijgt. Er is een tijd dat Christus als zijn kerk spreekt. Er is een tijd dat Christus wij aan dat kerk, die gaan naar de grote breidegom spreken. Maar er komt ook een tijd wanneer die grote breidegom, Ah, oh, die wil die kerk maar horen. En dat wordt hier verklaard. Oh die grote breidegom die laat die kerk nou eens maar vertellen. En wat gaat die kerk vertellen? Al de waarheid, dat staat hier. Al de waarheid. En waar begonnen ze dan? ...dan is ze begonnen in de eeuwigheid. Want de kerk is in de eeuwigheid geboren, mijn oordes. En dan gaat, die kerk, dan gaat die zekere vrouw verklaren... ...dat de staat, de gerechtigheid... ...en die vrouw die gaat verklaren... ...onze diepe bondsbreken en adem... als je het nooit gehoord heeft, mijn oordes. Er zijn maar weinigen die het verklaard heeft... ...als die vrouw dat verklaard heeft. En wie was erbij... Och, mijn dus neemt hem maar vanmiddag mee. maar Daar waren die discipelen bij. En die vrouw aan preken. Die vrouw aan preken en de discipelen zwijgen. En ze verklaarde al de waarheid. Wel, we gaan de mij eindigen? Jong en oud op weg naar de albeslissende eeuwigheid. Hoe staat het met je arme, arme ziel? Mijn onbekeerde medereisers. Er zou een eeuwig godswonder plaats moeten nemen. En dat is in het wieg en het graf. Zonder dat een mens wedergeboren wordt. Dan gaan we de eeuwig verdoemenis te gerecht. hoort hoort het sierenwoord. Ach, straks dan komt de scheiding. Ook tussen dat grote schaar rondom Jezus. Straks er komt een scheiding in de kerkgemeente. Straks er komt een scheiding in gezinnen. Straks komt er een scheiding tussen een man en een vrouw. Ach mijn woordes. Hoe de boom valt. Zo zou die eeuwig moeten leggen. Ik zou maar nog zeggen. Haast die een vlieg die om is levens wil. Ga maar naar huis. Buik nog je knie. Ach, ach gebruik nog je, je mond om nog eens te vragen, Heer. Zou je me nog eens mijn eigen leren kennen? Als een die met een dodelijke kwaal over de wereld loopt. Leert me nog te kind. Want als we het kind, mens, jongens en meisjes, als we dat kennis krijgen, dan gaan we niet zo meer lachen. Dan gaan we niet meer gelust hebben voor al die wereldse dingen. Dan wordt de mens ongeluk. Ongeluk. Ah, mocht de Heer het nog eens even. En bekomen de volk in onze midden. Oh, misschien heb je al van die lieve naam gehoord. Misschien heb je wel zo gezongen. Maar je, je hebt hem nog niet aangeraakt. En daar ga je nog, met, een, daar ga je nog met, met de pak van je zonden op je rug. Op je rug. Oh, mocht, mocht de Heer je nog geven dat je nog eens zien, mocht je je missen. Ach, oh, mijn oor is wat een voorbeeld. Als we nog eens zien wat we mis, dat we nog meer goddelijke jaloers zijn, het zoeken mogen. En volk van God, die het wel geproefd heeft. Ah, dan kan het in de toestand zo verschrikkelijk wezen. Al als staat dan die, de staat vast voor de eeuwigheid, dan kan de toestand zo ellendig wezen. En kan zo ellendig wezen dat ze met de staat ook niet meer terecht kunnen. Nee. dat ze daar ook niks meer mee kunnen doen. Ach, dat de, Heer, dat de Heer je nog eens terug mocht mocht de Heer zijn woord zegenen. En mocht, mocht dat Heer nog zijn kerk nog eens uitbreiden. Ach, af het nou recht was volgt is dus, Heer. Dan zouden we nog eens vrouwen, ach Heer, laat dat hele schaar nog eens bekeerd worden. Ach, dat was de boodschap aan die discipelen. Dat ze niet aan de plaats waren. Mocht de Heer zijn woord zegenen tot zijn hier. Amen. Heren, verzoen onze zond. En wees ons een alverwillend God. Och, heren, zie ons nog aan. In de rijkdommen in ieder enige God. Heren, wij hebben alles verzonden En wij hebben geen recht op iets. Maar mogen doen nog uit vrije gunst. Naar die eeuwig welbegaven. Heren, gedenk jong en oud. En gedenk ook met velen die met ons van verschillende plaatsen zijn. En op al wat en al de reizigers heren, bewaar ze. Die ook in dit week terug naar Holland hopen te gaan. Ook die dochter, heren, die we... Enkele maanden hier geweest is, en ge weet ook hoe dat het voor haar allemaal tegengevallen is. Maar, Heer, gedenken naar de zwakheid van het lichaam. En mogen ook veilig terug, terugbrengen naar het oude vaderland, naar de ouders. Met al anderen reizen en trekken deze weg en andere weg. En, Heer, mogen uw woord nog eens zegenen, al jong en oud. En dat we nog vanavond nog eens veraderen mogen. Ah, laat er nog eens die, die zekere vrouwen en mannen en kinderen nog eens. Want die zou niet wegblijven. Ach, doet het nog om je verbonds om Jezus willen. Amen. Laat ons sluiten met het zingen van Psalm 25 en daarvan het zevende vers.